Katrien Straatman met het NOS Journaal. Staatssecretaris Blokhuis... ...dat het een slim alternatief is voor roken... ...maar ondertussen inhaleren gebruikers wel... ...de damp van verhitte tabak. Volgens Blokhuis krijgen de rokers zo nog steeds... ...kankerverwekkende en andere schadelijke stoffen binnen... ...en is het woord slim dus misplaatst. Rookvrije sigaretten vallen nu niet... ...onder de tabaks- en rookwarenwet... ...maar dat wil Blokhuis veranderen. Partijleider Henk Krol van 50PLUS heeft zich verkeken op partijvoorzitter Jan Zoetelief. Dat zei hij nadat gisteravond bijna het voltallige bestuur van de partij opstapte. Krol wist dat het al langer niet boterde tussen de bestuursleden... maar hij had gehoopt dat het nog twee weken goed zou gaan. Op 26 mei zou er namelijk een nieuw partijbestuur worden gekozen. Dat ze de rit niet konden uitzitten komt volgens Krol door de capaciteiten van Zoetelief. Voor het eerst in jaren is het aantal vaste banen harder gegroeid dan het aantal flexbanen. Volgens het CBS groeide het aantal vaste functies afgelopen kwartaal met 2,4 procent... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het aantal flexwerkers groeide met 2 procent. In Almere zijn vier leden van motorclub No Surrender opgepakt. Ook werd een vijfde verdachte aangehouden die met hen samenwerkte. Ze zouden alle vijf betrokken zijn bij cocaïnesmokkel. De Open Society Foundation van filantroop George Soros vertrekt uit Hongarije. De vestiging in Budapest wordt verplaatst naar Berlijn. De stichting noemt als reden de toenemende politieke en juridische onderdrukking in het land. Het weer, het is vrij zonnig vandaag, maar later trekt er meer bewolking over, vooral in het oosten en het zuidoosten. Morgen draait de wind naar het noorden, waardoor het een stuk koeler wordt. Ook is er dan kans op buien. Dit was het NOS Journaal.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 for Africa. De plaat die pas bij het weer van vandaag. Lekker zorg hier in Zalvo, een graadje of 23 op dit moment. En dan is je Kira op de Zalvo Radio met uh, Waka Waka. It's time for Africa. Het is inmiddels 7 over 3. Welkom terug. Zalvoort op zaterdag uur 2. Heel veel sport daarin, uh, Albert-Jan. Ja, met uh, om drie uur uh, jongsleden, uh, vijf minuten geleden, is de kwalificatie begonnen van de Grote Prijs van Spanje. Ja. Wel, op het circuit van Barcelona. Uh, met name het circuit Catalunya En waarschijnlijk ook het voetbal. En het voetbal, Joop van een... Nes. Ja, inderdaad. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb al het open. Ja, dat eerste... vermoed, ik... vermoed ik al. Eerste, eerste, allereerste minuut van de, van de wedstrijd. Uh, Jesse de Haan, die werpt zich door de Vereniging heen. Legt de bal breed op uh, Nijtsenberg. En uh, die ziet dat de keeper een meter op 6, 7, voetbal staat. En vanaf de penalty ziet, Loopt hem eroverheen. 1-0 verzand wordt. Oké, okay, dankjewel. Straks uiteraard meer van Joop. Ja, we gaan de... door. Naar de volgende plaat gaan we schakelen met Joop van Nes.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 Die uh, is versforst, die had de laatste competitiewedstrijd kreeg hij een rode kaart voor een uh, doorgebroken speler. Dus die is afwezig, feestgarten nog jongen aan het, voor een waar. En uh, voor de wedstrijd, heel leuk om te zeggen, dat waren acht of negen jongens van de, uh, de huidige selectie. Die hebben aangegeven in het sterrenteam te willen gaan spelen, die gaan dus iets lager spelen. Die werden door voorzitter Jan van der Leden gefeteerd. ontzettend leuk. En toen ging de wedstrijd beginnen.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 heeft nu uh, in dit, dit hele seizoen één wedstrijd in de competitie verloren en eentje gelijk gespeeld. Ja, de, de dwang is er niet meer. Ik denk dat ook een bepaalde uh, flow weg is. Uh, de, de, ze zijn wel gretig om te scoren, want ze willen echt bovenaan in de topscorerslijst blijven staan. Want er zijn er uh, vier bij de eerste vijf aan Zandvoort. Dus dat is geweldig. En Zandvoort heeft uh, 122 doelpunten verschil.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 En dan ga ik ook op zaterdagmiddag bij de ga ik mee voor een verslag voor de Radio. op. Hé, dat is uh, goed nieuws Joop. Ja, ja, dat heb ik altijd gezegd. Komen we terug in de tweede klasse, dan ga ik mee naar buiten. Ja, hartstikke goed. <laughs> Geen buitenspelen. <laughs> Dank voor dit moment. De wedstrijd van vandaag. SV Salford United Davo. 1-0 op dit moment. En we komen straks weer bij je terug Jop. Ja, graag tot straks. Oh, Oké, okay. ja. hoi. En we gaan weer naar Duitsersveld. Nee, Japf Ja, 13e minuut. Jesse aan, krijgt de bal. Snijdt het strafstofgebied in. Schiet uh, twee man vrijstaan. Maar de bal komt via aan het verdedigen bij Patrick van der Hoort. En die haalt snoeijard uit. 2-0 voor Zandvoort. Some people ask me. What are you gonna be? go get a hmm.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 Uiteraard terug te vinden op de website van de gemeente Zandvoort. En dat is volgende week donderdag. Dus meld je aan en ga naar de gemeentelijke website voor meer informatie. Hier is David Ketta in Champagne. But give me some of that. Cause we you know your booty pop when they be drop. For me, my baby, where your treat is a rap Love the energy where you bring yeah, it up, in, girl, you pepper in your elbow, ever heart in. Every queen, yeah, girl, you knows that yeah, you never yet stop. I know why, see, from my warm for your touch, I depend, she precise and exact. Good love, girl, you going so hard. Woo. Girl, you likes something best when I spread them into a part. Right. Hey. I'm gonna be so bad Het in en Jean-Paul, ja, tezamen in een uh, hit uh, uit de hitlijst van dit moment, dat was de single Met Love. Ja, we gaan weer uh, naar uh, Jan van der Schakelen, daar uh, op Duimtjesveld waar uh, de doelpunten flink gescoord worden door uh, SV Zalvoort, Joop. Rob, ze vliegen hier om de oren zo wordt. Jeetje, eh Buit Waard wil dolgraag natuurlijk weer de eerste plaats in de, de topscoreslijst van de regio, want daar is hij nu op de tweede plaats van. Ja, hij probeert alles aan. Sandvoort, uh, uh, dat steunt hem. Maar ook Jesse Daan die doet uh, zijn best. Uh, Nuitje Berg, natuurlijk. En Kastel dat zijn de twee werkpaarden. En dan voornamelijk op, op het middenveld. Kan je nagaan. Maar goed, Sandvoort uh, uh, uh, doet het goed. Sandvoort uh, uh, is en Dat uh, had ik eigenlijk niet verwacht. Maar er zijn ze wel. Misschien wel na de bakel van donderdag. Dat ze inderdaad uh, eventjes uh, de knop om hebben uh, gezet om uh, toch weer uh, uh, goed te kunnen presteren. En dat zou wel hey, maar goed zijn denk ik. De verre paas van uh, Naasberg op Krasse Vries speelt daar, het uh, van de Oortuin en die wordt daar neergelegd op de rand van het 16 meter gebied. En daar moet, uh, aan zo'n plaats dat Budwater daar echt goede zaken mee kan doen. Uh, we gaan wat afwachten. Ons lopen dus van, uh, van de Oortuin op de grond. Er komt uh, geen kaart, zo te zien.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 Dat is dus even kijken wat er gaat gebeuren. Ik zie je daar. Oké, Wittwater die krijgt iets met schermischermers, weet ik veel. Die moest nieuwe schermischermers halen. Meisje staat erachter in eerste Daan. Een meter buiten het 16-meter-gebied. gaat hij wel komen. Berg. Au, au, wat een goal. wat een goal. Berg. Niet normaal. is het mooi, hè? Jongen, jongen. En we hebben weer in de uitzending op. Ja, geweldig. <laughs> <laughs> en, het, het, het was zo simpel. Hij plaatst die bal perfect. Die keeper kan het nog wel met zijn handen aanzetten. Maar hij kon die bal niet stoppen. Hij kon hem niet tegenhouden. Die bal gaat gewoon doling. <tch> en we hebben 23 minuten gespeeld. 23,5 minuut. En het staat al 4-0. <hast> nou, wat, wat een mooie wedstrijd. <laughs> ja, ja, nou ja. Kijk. Goed voetbal is het niet. Zonfert er het beste van natuurlijk. En... Uh, dat moeten ze ook wel, dan zijn ze ook aan hun stand verplicht. En ja, en uh, Jonathan Davo met de schade zo als, als klein mogelijk halen, dat, dat ze schade op dat weten ze. Ze staan op de, nee, zesde op de ranglijst en uh, ja, die zijn natuurlijk veilig. Maar uh, met uh, 10-0 op je donder krijgen, dat is nooit prettig. Komt weer die bal. Uh, dat is te scherp van Jesse Daan, daar kon uh, Patrick van der Oort niet bij. Uh, daar is wel per kan hij kan nee, niet bij. Goed, uh, uh, Jonathan Davo kan uitverdedigen en doet ze via de linkerkant. Dan gaat nu helemaal naar de rechterkant, komt de bal helemaal over en dat is simpel verdedigen daar voor Zandvoort. Maar dat wordt helemaal teruggespeeld. Jessica kan er net niet aankomen en daar is het, even kijken, en, uh, Justin Luiten die daar een speler tegenhoudt op reglementaire wijze. Dus Zandvoort mag lekker doorgaan. Zandvoort nu, kwartse Oh wat, er is hier? Wat iemand werkt niet hard. Ongelooflijk. Mooie paas naar de andere kant, buurtwater. Water die gaat natuurlijk weer.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 Tussenstand 5-0 so to keep us together forever and ever, but all of my efforts they don't really matter now everything has come crashing down and now i'm reading text in which you confess suspicions i've ik and thought you were better than pretending you're in a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 Maar het is niet om jezelf zorgen over te maken, want het is meer de losschijt van wat achterin dan, dan dat de United daarvoor echt goed is. En dat, uh, ja, dat was ook eigenlijk wel te verwachten. Nu uh, werkt uh, Arnold Jonge de bal weer weg. Patrick van der Oort, van der Oort, zoek daar naar water, die krijgt hem inderdaad op de rechterkant. Snijdt hem binnen toe, speelt daar Kasper Vries aan, krijgt hem terug, Denk maar dit is geen onzorgvuldig was het van Castelvries. Die tikt nu zijn tegenstander tegen de enkels en uh, krijgt een vrije stap tegen. En dat is helemaal in de buurt. Ook Meneer, men ik pik er even 5 meter. Dat is tegenwoordig normaal bij het voetbal. Uh, als je ergens een plaats, een, een plaats, uh, plaats links zou ik bijna zeggen, dan wordt altijd die bal 10 of 15 meter verder gelegd. En de scheidsrechter niet erop let. Dus dan uh, ja, heel irritant voor, uh, voor het publiek in ieder geval. Ondertussen is, een uh, eens, het weer aan de bal. Arnold Jongejan, je krijgt hem ingespeeld. En daar uh, nu richting... Die staat daar in de het mijn grote vriend de voor een beter hele Patrick Berg, die staat een beetje voor. <laughs> zijn neefje was dat, oké. Okay. Zijn neefje die, die kreeg de bal aangespel. Dat kon ik net niet zien. Uh, via berg uh, ja. naar Jonge Jan. Jonge Jan, daar staande. Ja, die maakt een prachtige zijn weer 16 meter gebied. Legt die bal voor en daar bukt uh, Patrick de Vries, terwijl hij eigenlijk zo...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 En misschien dat je dan zo'n jongen hier kan houden als die ploeg eh, omhoog gaat. En dat is natuurlijk voor het voorbestaan van het erg belangrijk. Julian Mans, pak die bal af daar op de achterlijn zo'n beetje. Brengt hem weer terug naar... naar uh, uh, nou, hij krijgt hem terug nu. Nu, Magielsen. Gielsen die... Uh, weet niet wat hij ermee doet. Er wordt uiteindelijk als de Vries, maar er zit een voet van uh, de United Davos spelen tussen. En de United Davos gaat nu...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 En de, oh nee, één week. Dan is de laatste wedstrijd zondag. En de allerlaatste is over één week en dat is uit. Dankjewel. Tot de volgende keer. Dankjewel, Jan, voor de die de mooie keer. eerste helft. En geniet zometeen ja. van het basketbal. Ja, dat zal ik zinvlees weken doen. Dankjewel. Oké, okay, hoi.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 Terwijl je kan luisteren naar de muziek van Jax Jones zitten wij die uh, kwalificatie te kijken. Wat is weer spannend Albert-Jan? Het is weer stuivitje wisselen boven. wisselen, zeker. Want op moment met Lewis Hamilton op P nummer 1. Max Verstappen op P2. En Ricciardo op P nummer 3. Blijft dat zo? Blijft dat we, zo? Ja. straks. Ja, in het uh, volgende <laughs> uur van uh, Zandvoort op zaterdag. Want wij zijn er gewoon bij. Nou ja, niet in Spanje, maar we zitten gewoon in de studio. Aan de talweg. Tina Zandvoort, goedemiddag. En blijf lekker luisteren naar je eigen lokale radio, CFM. Zometeen de derde en laatste uur van Zandvoort op zaterdag.